Amber Brandsen met het NOS-journaal. Het salaris van het personeel van V&D wordt in februari nog niet verlaagd. Dat schrijft Topman Roach in een brief van de medewerkers. V&D wacht een uitspraak van de rechter aanstaande maandag af. Het noodlijdende bedrijf wilde vanaf deze maand minder loon uitbetalen aan het personeel om overeind te blijven. De vakbonden waren het daar niet mee eens en spannen een kort geding aan.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 Bij een brand in een seniorenflat in de Nijmeegse wijk Neerbos Oost zijn vier mensen zwaar gewond geraakt. In totaal zijn er volgens de hulpdiensten ongeveer veertig gewonden. Het is nog onduidelijk hoeveel schade er is. De brand lijkt te zijn begonnen in een cafetaria. vlak bij de ingang van de flat. De bewoners zijn geëvacueerd met een hoogwerker. De oorzaak van de brand in Nijmegen is nog onbekend. Jemen krijgt een zogenoemde overgangsraad van het volk. Dat heeft VN-bemiddelaar Ben Omar bekendgemaakt. De raad zal zich gaan buigen over de komst van een overgangsregering in Jemen. Sinds vorige maand verkeert Jemen in chaos. Sjiitische Houthi-rebellen grepen de macht na een bestorming van het presidentieel paleis. Volgens de VN-bemiddelaar hebben de Houthis ingestemd met de komst van de overgangsraad.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 Er staan een file op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk. Drie kilometer door een spoedreparatie. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht. Kan vanaf klopend Prins Klaasplein beter omrijden via Leiden en Al van der Rijn over de A4 en de N11. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We hebben ZFM luncht. ...van de CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, het is alweer vrijdag de, de 20 e vandaag. Het schiet alweer lekker op, hè? februari. is nog 10 dagen. Nee, nog acht dagen hebben we het alweer gehad. Ja, ik vind het lekker op. Gaat die tijd al hard, hè? Nou, goedemiddag allemaal. Goedemiddag Stadvoort, hier ben ik weer. Ja, gisteren even niet, zo'n onvoorziene omstandigheden. Was ik er even niet, nee. Nou ja, gelukkig dank aan uh, Gerald die het allemaal even op de min last minute nog kon overnemen. Nou, dus, ah, geweldig. Maar uh, vandaag ben ik er weer al oh, gewoon voor twee uurtjes lekker CFM luncht. Deze 20ste februari. En uh, we gaan natuurlijk aandacht besteden aan het regio Straks om half één, half twee. We hebben ook nog zoiets als een, uh, een hele kleine agenda. Het is niet zoveel deze weer. Tenminste wat ik doorgekregen heb. Misschien is er wel meer, maar wat ik doorgekregen heb niet zoveel. En uh, Joop is nog steeds stemloos. Dus ik moet het zelf voorlezen. Ja, ik hoop ook dat u een beetje genoten heeft van uh, CFM TV. Was leuk, hè? Precies, ja. Optreden van Chanten van vorige week vrijdag was leuk om te zien. Ja. En vanmiddag is er natuurlijk weer een zandvoordraad door. Maar nu, mijn cheryl. Ja. En, eh, ik zal straks nog even kijken of ik kan achterhalen wat er allemaal in het programma zit Volgens mij een zanger en, en nog iemand Maar in ieder geval, tussen 5 en 7 gaat Zandvoort draaidoor weer los We hebben we ook nog een Euro Breakdown vandaag hè? Eh, Tussen 3 en 5. jawel Dat is weer dikke pret hoor, vandaag Vrijdag is tegenwoordig ook een leuke live dag op CFM Radio Bom, bom, bom. Nou, en ik heb weer een hoop leuke muziek klaarstaan, dus uh, het wordt vanzelf weer gezellig vandaag. natuurlijk. Dus blijf luisteren, eet smakelijk en. Oehoe! Het weekend staat bijna voor de deur. Ja, ja. Muziek. We beginnen goed. We willen gelijk leren dansen. Teach me how to dance van courses. Jawel. was een Engelsman, want hij zegt zo keurig: Teach me how to dance with you. Nee, ik zei natuurlijk: Teach me how to dance. Maar nee, het was Teach me how to dance with you. Ja, dat is, uh, moet je wel even in de gaten houden. En dit komt van het nieuwe album van de Imagine Dragons en het heet Shots. En Dragons deze maand ook uh, album van de week op Spotify. Hè? Ja, als je die uh, afspeellijst volgt album van de maand, dan uh, zie je dat. Nou, dit is dus uh, shots en uh, dit komt van dat album van Mans nice en Dragon. Ja, daar nou luistert u naar hè? en uh, tijd voor de 3 in 1, Jawel! Hoi. 3 in 1, 1. En vandaag is die in handen van Amy Winehouse. I'm tired.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 make that fine that you were dying all the time are you still dizzy uh -oh. Uh -oh. since I come home well my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way your the days. I want you to come I know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 Black. En Valerie. En die laatste, dat was... Uh... ZFM. Wordt ieder ja. De oude oude. Platina. Ja, ja. Oké. Okay. Ik wou dus zeggen, dat was uh, de BBC 1 live versie van dit liedje En dit is Dusty Springfield. You don't have to say you love me. Ik weet het al. When I say said...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 Overleden natuurlijk. Dusty Springfield. Een van de top voices uit de jaren 60 in Engeland. He. GFM. GFM. Al 25 jaar. Live in Zandvoort. En jij bent erbij. Ja, jij bent erbij. LFM. Voor Zandvoort en de regio. En hier is het regio -nieuws. Ja, het regio -nieuws. Ja, ja. In 2012 maakten eh, de meer dan de helft van alle huishoudens, 56%, gebruik van tenminste één sociale regeling op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs. In Haarlem maakte 53,1% van alle huishoudens gebruik van een sociale regeling eh, en dat komt neer op 40.615 Huishouders. Nou, dat is nogal wat. Het meest gebruikt worden regelingen in voorzieningen betreft inkomensondersteuning, zoals bijzondere bijstand en de ziektewet. Landelijk was bijna 22% van de gebruikte regeling vooraf, eh, vooral door eh, arbeidsparticipatie zoals WW en WAO-uitkeringen. Regelingen en voorzieningen die betrekking hebben op jeugdzorg en zorg in welzijn zijn beide goed voor 13% van het totaal. Hushoudens, huishoudens maakten het minst gebruik van regelingen en voorzieningen voor onderwijs. En dat was 9%. Ja, en dan een oproep voor zangers. Jawel, zangers. Om die Deutsche Messe van Frans Schobacht uit te voeren... is het Zandvoorts mannenkoor op zoek naar nieuwe leden. Ook zangers van buiten de badplaats zijn welkom... Het is de bedoeling om het muziekstuk vierstemmig uit te voeren... in de sint Agatha kerk aan de Grote Krocht in Zandvoort. Medio-april -ap, medio moet dat gebeuren met piano- of orgelbegeleiding. Ook zijn er nog onderhandelingen met andere kerken. Het koor bestaat uit bijna 50 uh, mannen... die elke dinsdagavond bij elkaar komen... in de, uh, in de nieuwe tram in het Louis-David's-Carré. En ze geven 1 à 2 concerten...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 Klinkt bizar, maar dat gebeurde woensdagmiddag in een supermarkt in Haarlem. Het personeel van de supermarkt aan het Marsmanplein betrapte een dief die de zaak uitprobeerde te komen met drie flesjes bier. De vrouw had anders, eh, had anders bijna drie biertjes ter waarde van 55 cent gejat. Per stuk gejat. Haha. Oh, Stoute mevrouw. Mag toch geen beetje jatten? De vrouw werd aangehouden door de politie. En of ze al een slok op had, is niet bekend. Maar een aantal vlaaien, uh, dan krijg Oh, het weer. Sorry. Uh, ja, sorry, het weer. Ja, eerst het weer. Hoppa. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ik zit even een beetje te goochelen met papieren hier. <lacht> Agenda zit voor het weer, dat moeten we nu niet hebben. Na een aantal vrije dagen met uh, uh, veel zon draait het vandaag om veel bewolking en regen. En de temperatuur stijgt naar een graad of zeven. Het was de afgelopen dagen prachtig weer, dankzij een hoge druk gebied. Vandaag krijgen we bezoek van een depressie en het is dan ook niet zulke fraai weer. Want de bewolking overheerst...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 En tot zover het weer.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 close It's closer than your shadow Oh, I'm jealous of the wind There's nothing to forgive But I always thought you'd come back Tell me all you found was Heartbreak and misery It's hard for me to say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 Cried behind the smile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 Veel jonger nog dan bij. En zong toen in de Noordzee. De Noordzee, de Noordzee. En in de Noordzee weg. Zong hij. Ja, dat was even ter inspiratie van uh, AJ Vos, die nog een gedicht zocht over de Noordzee. Nou, oké. Iedereen iedereen dan. Maar de wijn de grote stad even met Noordzee. En dit is even move your body, hè. across the floor. Corbius, don't say... 20 jaar. Jawel. En nu is een verzoekje. Jawel. Haha, een verzoekje. Ja, ja, niet vermoordelijk. Of een verzoekje. ZFM ja. Er wordt iedereen houwen. Belaat die En water of love. Nou, nog maar een verzoekje dan en eentje uit dezelfde tijd, zo'n beetje, ongeveer dezelfde periode. Ja, heel leuk. The place I long to be If I had your word I would give it away Just to see En... Ja, het eerste uur zit daar alweer op. Hè. We gaan alweer naar het tweede. Zo langs maar op. Nog uh, ongeveer uh, 20 seconden. En dan gaan we naar het uh, NOS nieuws van 1 uur. En straks in het tweede uur natuurlijk nog...